Vijf uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Mensen raakten gewond. De dader zou willekeurig mensen hebben neergestoken. De Duitse politie heeft de vermoedelijke dader gearresteerd. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De achtergrond van de steekpartij in Hamburg is onduidelijk. De politie had het eerst over een uit de hand gelopen roofoverval. Nu is het motief onbekend, wordt gezegd. De man die vanochtend werd gevonden in een brandende woning in Rotterdam... is overleden aan zijn verwondingen. De politie zoekt nog uit of hij door een misdrijf om het leven kwam. De man werd door de brandweer in het huis gevonden. Het vuur was snel onder controle, maar de gevel staat mogelijk op instorten. De website van de politie waarop mensen kunnen controleren of hun inloggegevens in handen zijn van criminelen is erg populair. Het systeem werd vanochtend gelanceerd en was om vier uur al door meer dan 250.000 mensen bekeken. De politie had niet gerekend op zo'n stormloop. Op de westelijke Jordaanoever was het onrustig. Israëlische militairen schoten een Palestijn dood omdat hij met een mes zou hebben gedreigd. Ook gooiden Palestijnen brandbommen en stenen. Militairen gebruikten traangas en rubberkogels. Op de Tempelberg in Jeruzalem bleef het na het vrijdagmiddaggebed betrekkelijk rustig. Voor het eerst gingen tienduizenden moslims weer bidden bij de Al-Aqsa-moskee. Ze hadden de Tempelberg een tijd geboycott vanwege de Israëlische veiligheidsmaatregelen bij de ingangen. Jorendi Martina gaat niet naar de WK Atletiek. De Europese kampioen op de 100 meter heeft last van een hamstringblessure. Het toernooi begint volgende week in Londen. Martina zou uitkomen op de 200 meter en de 4 x 100 meter estafette. De beste prestatie van Martina op een WK was een vijfde plek op de 100 en 200 meter tien jaar geleden. Het weer. Aan de kust is het vrij zonnig. In het binnenland zijn meer wolken en kan een bui vallen. Vanavond gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Ook morgen kunnen enkele buien vallen. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. Er staat nog maar één file op de A2 Utrecht-Dichting Den Bosch... tussen Culemborg en Afrit een twee kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort...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 Hele goede middag luisteraars, het is vrijdagavond, vijf uur, dus het is weer tijd voor Hans met zijn vrienden in de avond. Moest even op de klok kijken, ja het is inderdaad vijf uur. Het is officieel nog gewoon middag hè? Ja, nou goeiemiddag. Goedemiddag allemaal trouwens. Ja, goeiemiddag dus... dan. We gaan er weer gezellig twee uurtjes van maken. Samen met mijn vrienden Toetje en Ronald. Ronald die gaat onze muziek uitzoeken, dus dat zal wel goed komen. En we hebben een hele hoop nieuws. En de Groenteman en de column en ga zo maar door. En het, uiteraard natuurlijk het prachtige weer voor het aankomend weekend. En ik ga starten met een oudje, maar wel een hele mooie. Weet je wat Ronald zegt? Dat is van jouw tijd. Zettend mooi. Mooi, hè? Hoe krijgt nou iedereen weer wakker? En eh, ja, gewoon jouw muziek. <s> <black> ik, heb, ik, heb ik heb jou uitstaan. Weet je, dat, dat is lekker rustig. Oh, jij bent echt erg. Nou, daar was ik dan weer. <re builds> um, dat kon niet met veel meer sarcasme als dat je nu net deed, hè? Ja, hè? Echt waar, joh? Ja, echt wel. Goed. Ja. Straks dat nog kan... een keer dan. Ja, ja. goed. Mm -hmm. Mis ik wat? Nee, nee hoor. Oh. Nee. Nee. Nee. Nee. Oh, oké. Okay. <laughs> Goed. Hans, ja. jij zit met de, met de nieuws voor je neus. Ja, maar in, ik heb eigenlijk Oh, je nog... bent nog niet verder. ver nee, nou, nee, ik wel nee. hoor. Ja, jij had het over het reuzenrad. Ik oh, dat was gaat begin... meteen met vanaf je... Apropos, dingetje, dinges. Ja. Ja, uh, je, uh, we hadden het vorige keer al even over, de, uh, over het reuzenrad dat dat terug zou komen... Maar ik las in de krant dat de gemeente Zandvoort... wel heel positief terugkrijgt op het reusrad, dat van 21 juni tot en met 16 juli op het Badhuisplein heeft gestaan. Maar dan zijn ze uh, mee bezig om te kijken... of er volgend jaar pas weer een rad terugkomt. Maar dat moet nog uit de evaluatie blijken. Al dus voorster Claudia Plantinga. Um, het is goed bevallen in Zandvoort, zegt Alex Willemsen... van het coördinerende bedrijf KMG Events... Voor ons was het een try-out om te kijken of het zin heeft om voor langere periode te staan in Zandvoort. En we stonden er nu 28 dagen, wat eigenlijk een beetje te kort is voor een, voor een dergelijke attractie. Maar we konden niet langer blijven omdat het daarna in Tilburg moest staan. Uh, maar ze, gaan dus, uh, um, ze hebben van een succes gesproken. Er zitten heel veel uh, piekmomenten in tijdens de, uh, het Engelse weekend. Ja. En, maar ook zandvoorters zelf, die hebben er met liefde in gezeten. Ja, maar wat ik namelijk uh, verteld heb, volgens mij was het uh, verleden week. Mm -hmm. de, de was degene die het organiseert, had weer een vergunning aangevraagd bij de gemeente. Om hem uh, in september na Tilburg hier weer terug te halen. Ja, maar nou is het met vergunning aanvragen nog geen toestemming verleend. Dus uh, de, de, de opzet was er wel. Ja. Maar uh, de gemeente... Uh, vanuit uh, woordvoerster Claudia Plantinga... blijkt dus iets anders. Oké, okay. nou We kijken of het volgend jaar uh, ja. weer gaat kunnen. Ja, nou, we wachten af. Ja, precies. Verrassing. Dus Nou, dat was toch nieuws. Nee. Ah, ja. ja. We kijken jullie me naar aan de oude. Je wilt ja, op... want jij draait een uit. plaatje altijd. Thank dus ik you. moet jou wel aankijken. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations... of trouble on my tongue...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 me one hit bad for me one kiss bad for me oh ja dat zijn wij ja al jaren. Ja, dat geldt niet voor mij hoor. Ik ben net nog niet jaren. Nee, ik ook wel. Vijf jaar al nu. Anders voelt hij zich weer veel te oud joh. Ja, nee, ik doe het al vijf jaar. Het staat je zo sketig zo'n rode koptelefoon met een blauw shirt. Nee, niet. Als je heel ver weg staan. Het kleurt ook goed bij je. Wat is het, een truitje? Een t-shirt. Een t-shirt met gaten.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 Mogen karikatuurtekenaars, portrettekenaars, schilders, levende standbeelden, sieradenmakers, harenvlechters. Nou, dat, dat heeft bij mij geen zin. What masseurs, etc. op een plek van 3 bij 2 meter hun kunsten uitvoeren en vertonen. Allerlei soorten art, maar ook wellness. De Art Boulevard Zandvoort is bij Mooi Weer dagelijks geopend van tien tot tien uur avonds. en is voor de bezoekers gratis. Ben jij een kunstenaar? Dan kun je iemand die hier aan deel wil nemen. Een plek reserveren kan via de volgende link... artboulevardzandvoort.nl En zoals ik al zei, de kosten zijn gratis. Ja, dan kost het niks. Dan kost het niks. Nou, ja, top. Gratis. Gratis. Dat is, be gratis? Helemaal dat is beter leuk. als dat auto bestuurder tegen mij zei... dat kost ontzettend duur. Ja, dat is... Dat... Klinkt wel oh, ja, ja, ja, ja, ja. Echt waar? Ja. Dat is ja. wel heel sneu. Ja. Dat Ja. Die twee die uh, meer uh, gewoon hier komen voor het praten onderling... en uh, gewoon gepresenteerd wordt of dingen opgezocht worden. Hoor. Ja, maar wij ja, we moeten zitten al meteen helemaal klaar. Want we gaan het die? hebben over This Is My Pride. Kom jij ook? Ha? Kom ik ook? Zo, hey. Ja, wij komen ook. Oh, wij komen ook? Ja. Want maandag 31 juli is de start van Pride at the Beach. Hij heeft het wel voor elkaar, hè? Um, de driedaagse Gay Pride in Zandvoort. Om drie uur smiddags is de aftrap met een speciale Pride at the Beach Parade... Tijdens deze parade lopen Juice Divine en Miss Elvira mee. En ze zijn te herkennen aan, naast hun stunning looks natuurlijk, de vlag van het Am Amsterdams Beach Hotel. Ook bij App Vloed vieren ze feest tijdens de Pride at the Beach en is iedereen welkom. Uh, alles is prachtig versierd, ook het dorp. Um, ik zag al dat Rabon meedeed. Uh, de Hema had volgens mij ook het een en ander in petto. Regenboog-tompoes, vast uh, Precies, vast, ja. vast wel. <laughs> dat is een, uh, zelfs de gemeente ah. doet mee. Ja, ja uh, de met de, de regenboog-oversteekplaats. Uh, oh. En uh, ja, helemaal leuk. De vlag hangt aan uh, het begin van het dorp: hè? een twintig-kleuren-fontein. Voor het raadhuisje. Ja. Ja, dat wordt lol, ja. ja. Nee, nee, ik, ik ben er reuze benieuwd naar. Er komt een roze trein binnenrollen om uh, half drie of drie uur. En uh, op, de, op het station. En dan gaan ze met een hele grote parade naar het centrum, naar het raadhuisplein. En daar is dan de grote opening van de Cape Pride. Dus ja, ik, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik hou er wel van. Het kost helemaal niks. Het is dus gratis. Uh, de website: uh, ja, er zijn verschillende. Uh, anders maak ik veel te veel reclame. Hotels en. Um, um, um allerlei uh, barretjes en uh, gezellige etablissementen... die doen allemaal mee en daar vinden ze allemaal reclame. Je wil die namen niet zeggen? Nee, hè? ik ga dat <laughs> verder niet noemen. Nee, dat vind ik echt onzinnig. Dus, ja. uh, maar um, uh, 31 juli tot en met 2 augustus uit mijn hoofd duurt dat drie dagen. Maar ja. duurt dat in Amsterdam ook een paar dagen? Ik, no? heb, ja, ja. ik dacht dat het in Amsterdam maar één dag was. Nee, nee het dag. zijn meerdere dagen, maar oh. ik weet alleen niet welke dagen... We oh, dus ja. hebben het hier expres door de weeks gedaan... zodat mensen ook gewoon tijd en uh, ruimte hebben... om dingen te regelen en te vieren en volgens te mij, organiseren. Volgens mij zit het hiervoor, als ik het goed weet. Ja, de, de, de suf, maar uh, dat gaan we even opzoeken... Nou, wanneer dat precies dan is. Zou best wel eens is. dit weekend kunnen zijn, eigenlijk. Ja, ik heb geen idee. Ja, we gaan het opzoeken. Gaan we doen. Komen we ja, later ben je, ben je op erop terug. Je er op terug. Ik, ik, ik wil graag dan weten hoe dat zich verhoudt... met het genderneutraal zijn... Want wij gaan niet meer roepen... Nee. Jongens en, dames en meisjes. Dames en heren. Maar ze jongens zeggen gewoon de volgende ook keer... Ook Hoi. Nee, luisteraars. Hoi. Nee. Hoi. Luisteraars, dan discrimineer je weer de dove mensen. Dat moet je niet doen. <lacht> ja. ja. Die luisteren ja. ook. Nee, dat kan niet. Nee. Okay. Laat maar zitten. <lacht> uh, hey, ja, ja. Weet je nog gisteren Goed, dat ik muzieken. Gloria draaide... en dan ja. zei dat is niet origineel Ja. Dit is wel origineel. Gloria, ga weer zien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 Van de week. Van, de reek, reek. Reek. van? van uh, Marco. Termes. Ja, precies. Ja. Dat was wel eentje met haperingen, geloof ik. Ja, maar, goed. maar dat maakt niet uit. De kolf van Marco Termes. Voor gelukkig wij. Het zou niet getuigen van wijsheid als ik overal een antwoord op heb. U kunt van mij aannemen dat ik heel wat stupiditeiten heb uitgehaald. om deze zin te kunnen bedenken en hem uiteindelijk op te kunnen schrijven. In tegenstelling tot school zijn in de rest van het echte leven opgelopen onvoldoendes zeer waardevolle zaken. Opstaan, stof afkloppen en doorgaan. Mijn leven is een prachtige slingerweg met vele hoogte en enkele dieptepunten. Op mijn dertiende wist ik reeds hoe ik mijn leven zou verkwisten. Ik zou schrijver en dichter worden. Een fantastisch idee dat maar één minpunt kende. Het leven loopt niet altijd zoals je het bedenkt. Maar dat weet je als buber nog niet. Dat realiseer je pas als je later terugkijkt. Mijn vader was een intelligent, wijs en geduldig man. Buiten het feit dat hij mijn beste vriend was... was ik ook een groot fan van zijn gorddroge one -liners. Op mijn twintigste keek hij mij aan en vroeg toch... wil jij de strandtent overnemen? Toch omdat hij wist dat ik een schrijver wilde worden. Waarschijnlijk voelde hij zich enigszins verplicht om het mij te vragen... Opa Jaap, oom Piet en vader Jan Termes. Ze waren allemaal strandpachters. Ik vind het een prachtig vak, maar ik had zo als reeds aangegeven... voor mijzelf een andere toekomst in petto. Daarnaast ben ik zo onhandig dat ik water laat aanbranden. Nee, pa, dank je wel. Hij keek mij een paar seconden aan met een blik... die alleen wijze vaders bezitten. Gelaten, vol liefde en een beetje droef. Ach, je hebt ook eigenlijk wel gelijk was zijn antwoord. Het zijn van die waterscheidingsmomenten in mensenlevens. Mijn vader heeft de strandtent verkocht... en is de lokale politiek ingegaan. Jarenlang is hij wethouder op diverse posten geweest... waaronder sociale zaken. Ik heb hem er altijd onbewonderd. Zijn geduld, zijn integriteit en zijn bereikbaarheid. Hij heeft heel veel mensen geholpen. En af en toe die one-liners, hè. Iemand stond theatraal uit zijn nek te zwetsen en probeerde het publiek te bespelen met... ja, laten we nou eerlijk zijn. Mijn vader Jan keek hem aan. Nou, laten we dat nou maar niet doen, fileerde hij hem. Uiteindelijk ben ik schrijver en dichter geworden. Omwegen kunnen de mooiste wegen zijn. Aldus, Marco Termes. Mooi hoor. Mooi ja. Me. Our life is drifting alone Watching the world as it's singing its song High above, someone is calling to me Life is for living and living is free You to me are like the sun in the sky See how you fly, you have wings of your own You and me are loving without end, ride right with the wind. Won't you follow me both? Turn around and see the circles we spin and whirl, taking our chances on where we begin up above the. Have wings of your own Is ZFM. Zandvoort. ZFM. <laughs> het staat er een geweldig plekken met. <laughs> Zandvoort. Ja, lief. Um, ik zou L nog even terugkomen. Ja, schattig. Ik zou nog even terugkomen op de Gay Pride in Amsterdam. Die duurt van 29 juli tot en met 6 augustus. Dus dat is uh, ruim een week. Ja, dat was het. Schuif dicht. Ja. Oh, ja. <laughs> Nee, ik was er nog niet helemaal. Uh, want Hans, die zei net al zo van... ja, maar het is toch alleen de, knel, de knelparade? En toen zei ik oh nee, want die is op zaterdag 5 augustus... die is dan wel het meest bekende. Die komt het meest op televisie van heel de gay parade. Ja, ja vandaar gay dat Pride. ik ook dacht dat het eigenlijk maar één dag was. Ja, nee, het dat is dus de... ruim een week zelfs. Ja, want de rest hoor je ja. eigenlijk niet. Je hebt van in wat is het, die roze maandag, geloof ik? In, roze maandag heb je ook, Ja, ja. dus het is uh, toch wel een hele maand van de... Ja, hoe noem je dat? Uh, volgens mij valt die uh, binnen die uh, ruime week. Ja. Het is een, week en, en en een weekend. En in Zandvoort is het dan, de, het overlapt elkaar. En wat, je, en wat ja. je al zei, het is een onderdeel geworden van de Gay Parade in, uh, in Amsterdam. Ja. Dat is toch leuk? Ja, het is echt, uh, ja. uh, het staat ook op de officiële agenda in Amsterdam ja. dat, nou. uh, dat ze in Zandvoort dat nog drie dagen kunnen nou. feesten. Nou. Ja. Goed? Paraderen. Ja. Goed? goed? Goed voor goed. de Horeca. O, onder andere, ja. Oh, ik ga ook wel genieten hoor. Ik vind ja, vind is wel leuk. Al ja, het is, nou, mensen. dat lijkt mij ook. Ik, Prachtig. Ik ben er nooit geweest, maar dat lijkt me inderdaad... Uh, ja, ik ja. vind het wel heel ja. gezellig. Ja. Ja. Vond nou. hem? Dat was hem. Jullie vonden het leuk. Jij ook? Ik, schattig, ik was schattig en lief. Oh, no, dat zit hem dwars hoor, Hans. used to believe we were burning Dream smoking me Dat wij. Justin Bieber is een beetje moe. Is het, ja, dat kan. Hij is een beetje moe. Ja, Moet hij een kan. beetje? toe? Hij is moe. Oh, daarom treedt hij niet meer op? Nee, je hebt zijn wereldtonee afgezegd. Ja, omdat hij moe Nee, ik lul maar wat. Ja, meestal wel, ja. ja in dit geval niet. Oh, ja, Op de radio ben ik altijd serieus. <laughs> Ja, ja. Nee, hij is echt hij is een beetje moe. Ah, dat ja, dat kan. kan. Hij, oh. hij, hij is een beetje als een pingpongballetje. Maar ja, misschien zijn we ook wel moe van hem. Dat ja. kan ook natuurlijk. Nee, ja, ja, hij is echt een pingpongballetje. Als een pingpongballetje. Ja. Ik ben een pingpongballetje. Ik ben zo moe. Zegt hij dat ook? Ik dan? vlieg van bedje je naar bedje toe. Ach, hoe zie. Oh. Hij... Nou, oh. zie je. Hij ah. is dat het lief is. Nou. Ja. En, is maar, ik heb wel iets heel serieus. Oh. Ja. Nou, dit niet de, ja, de, de politie die is nog steeds op zoek naar die drie kinderen die Ach, nog op zoek ja. zijn. Dat is heel vervelend. Ja. Maar ja, ze vragen toch nog steeds of de mensen toch uit willen kijken naar deze drie kinderen. En dat zijn twee meisjes van acht de en dertien jaar en een jongen van tien jaar. En die zijn uh, weggelopen van hun, nou ja, noem het maar het logerenadres in Zandvoort. De kinderen zijn waarschijnlijk richting Amsterdam gegaan. Ze hebben alle drie een licht getint uiterlijk. Ja, ho, oh, stop. Dat staat hier... Lichtbruin, bruin, licht zwart, licht geel, ja, licht, licht kleur, rood. Licht getint, maakt vaal. niet uit. Het maakt niet uit. Nee, dat, ja, dat is een beetje, vaal. beetje Dat zeiden we gisteren ook, want wij gaan. weten, het is licht getint. En ja, ja. Dus, we mogen ervan uitgaan dat ze lichtbruin zijn. Ja. Zou dat kunnen? Ja, ja misschien zijn ze wel ziekjes kunnen. en dan zijn ze lichtgrijs. Dat kan ook. Ik, ik zal even vertellen wat ze aan hebben. Meisje als ze het, het koud acht... hebben, zijn ze al lichtblauw. Oh, het meisje van acht draagt een roze jas. Het meisje van dertien een licht jasje met een donkere broek. En de jongen draagt een wit shirt met een zwarte broek. Ondanks een zoektocht met onder andere een politiehelikopter en een burgernetalarm... is het drietal nog steeds niet gevonden of teruggekeerd. Mocht u de kinderen zien, dan wordt u verzocht om direct 112 te bellen. Je vraagt je toch af maar, maar die kinderen zullen toch moeten eten... Dus hoe, ja, hoe doen ze dat? Voor mij zitten ze ergens. Kan ik ja, alleen... geen idee. Nee. Weet je niet, geen idee. Is het maar het is als het wel een officiële van... opvang is dan: uh, hebben zij al lang het signalement gehoord en doorgegeven ja. aan de politie? Dus ja. daar zitten ze sowieso niet. Want ze zijn vanaf dinsdag zijn ze al weg. Hè? Ja, want ik heb dinsdagavond kwam ik uit het zwembad vandaan bij Grandorado. Ja. En daar stonden uh, drie politiemotoren en uh, twee auto's die zag ik rondrijden. En ik dacht zoiets van. Nou, die zijn flink aan het zoeken. Ja. Ja. En thuis las ik inderdaad uh, de burgernet oproep. En uh, op Facebook was het nogal geëxplodeerd met allerlei... Uh, Vooroordeeltjes. Uh, ja, nee, het begon ja. met de, de vraag van de politie. Goh, uh, kijk even mee, want er zijn kinderen weggelopen. En er kwamen er inderdaad alle vooroordelen om je hoofd heen ja. geslingerd. Van, ja. no, dan zullen ja. het wel een paar ouders zijn. Ja. En bla, bla, bla. Maar goed, uh, het is een stichting die huurt huisjes in het Crandorado Park. En, uh, oh, dus ze zijn wel in Crandorado. Ja, ze zijn oh, vanuit Crandorado he. zijn nou, ze weggelopen. Ze. Ze zijn ja. er nu niet Als we Ik... nog in Crandorado waren, dan hadden we ze gevonden, Hans. De? Hij zou serieus. Ik ja, wel. Oh, zo dan. <laughs> hey, wat zei die nou net? Ik ben altijd serieus. Ja, precies. Ja hoor. Plaatje. Meer ja. Ja, precies. Roos zijn als ze verbrand zijn, licht rood, licht groen als ze ziek zijn. Sure the pilot washed his hands and sealed his face. Nomi Kromo-Wi Jojo die is uh, bij de wereldkampioenschappen zwemmen als vijfde geëindigd op de 100 meter vrij. Oh, knap hoor. Ja goed hè. De 26 jarige zwemster uit Sowart kwam in de finale tot een tijd van 52,78 seconden. Ze had zich al zevende geplaatst voor de eindstrijd en daarin tikte ze aan met 53,09. Um, ze komt later vanmiddag nog. Aan de start voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag. En de, op dat nummer komt ook Maaike de Waard in actie. Dus, uh, die, is, die is er ook in, de finale? Ja. ja. ook oh, ja. knap ja. joh. De halve finale, hè? Oh, de halve finale? Ja. Ja, de halve finale. Ik weet je zei, je halve finale. Nee, de halve. Maar ah, Dat is ook wel knap. Ja, echt wel. Ja. Waar, waar woont ze? Hoe heet dat? Wat zeg jij? En waar woont ze? Sauerd. Waar is dat dan? Uh, ergens in Nederland. Wie? Zauwerd? Ja, S-A-U-W-E-R-D. Denk Friesland. Ja, Friesland of Grün. Ergens, ergens, daar, ergens daar komen ze vandaan. Ergens daar het noorden zijn, ja. Verdikke <laughs> Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ja. Nee, de Zweedse moest met uh, 52, 31 genoegen nemen met het zilver. En de Deense pernille Blumen in 52, 69 eindigde als derde. En de, het was de win on the tijd. Ja, ja, de wereldtitel werd opgeëist door de Amerikaanse Simone Manuel. Die aantikte in 52-27. Knijters, wat gaat het harder. Ja, dat harder. Ze gaat... is twintig jaar. Ja, je vraagt je eigenlijk toch af, waar is het einde? Want ze gaan steeds harder. Als ze ja. aantikken, dan is het daar. Is en het Sarah Sjeuström, die zou, uh, was eigenlijk de topfavoriet. En, uh, maar die moest dus echt genoeg aan nemen met zilver. Dus uh, die werd ja, flink ja. verrast door ja. de Amerikaanse. Ja, te, uh, ja. Maar dat is ja. een ja. Ja. spannende strijd is het geweest. Ja, dus. ja. leuk. Ja, nou, ja. hartstikke ik nou, goed. Op naar vanavond. Ja. Nee, maar, nee, maar eh, het ja. is, is, is daar zwemmen, maar is er ook waterpolo bij, niet, of niet, weet nee. je dat niet? Nee. nee, is geen waterpolo. Nee, is alleen zo. Oh, dat is weer wat anders. Ja, dat is helemaal dus Nee, maar dat is ook niet dat de combinatie. De balletje, ja, dat doe je in het zwembad, maar dat doe je ook ja. met schoonspringen en met. Um, Zit dat er ook niet bij? Ja. Nee. Oh, dat is al geweest. Oh, het is ook niet zo dat ze met schoonspringen naar een balletje duiken. Het is allemaal niet zo. Hotter than a fantasy Lonely like a highway She's living in a world and it's on fire Fill with catastrophe but she knows she can fly away naomi dejà Deze was voor Chromo, hè? Ja, go, dat... Chromo, Co. Ja, ze, ze had een reactie aan de NOS gegeven direct na de race. Shit, man. Ik wil er zo graag op het podium komen. Ja. Maar ja, ja, het zit ja. gewoon met z'n vijven binnen één seconde. Binnen een halve seconde zelfs. Ja, want wat, hoeveel centimeter is een, een honderdste. Ja, dat is niet eens een nee, centimeter. Nee, dat is niet te zien ook. Want het de binnen vijftiende zitten de eerste vijf. Het publiek <laughs> heeft echt niet gezien wie de nummer 1, 2 en 3 was, hoor. Het is een bizarre race ja. geweest, ja. Geen ja. nou hoe een belangrijke start ook is, hè? Start, ja, ja, ja, punt, ja. techniek, alles. Ja, alles stelt ja, mee. Ja, ja. ja jammer. Ja. Ja, niks maar goed, uh, goed zijn ze er zijn er kan straks nog uh, ja, ja. Ze is goed, is goed teruggekomen. het verleden jaar, jaar was er echt niks meer. Ze nee. had geen zin meer. En, uh... Nee, het was uh, even op. Ja, het is maar, uh, ze is er weer. Ja. Ja. Echt goed. Ja. Ja? hebben we nog uh, een nieuwtje? Uh, nee, dat bewaren we, de we voor het tweede uur. We zijn er zo wat, toch? Ja, Vier minuten. Ja, nou. Doen uh, we je die hebt, vol met. Uh, je hebt lekkere muziek meegenomen. Ja. Dus uh, draai nog maar een. Heb ik lekkere muziek meegenomen? Ja, de lekker ik. meezingen en zo. Oh. Klinkt goed. Okay, nou, goed. Dus uh, kom maar de, door. Na de, naar, de, naar de, het nieuws ga, ga ik wat voorlezen van. Een repliek van Rob van Zomeren. <lacht> dat is een beetje mijn, oh, ik mijn, dacht mijn, dat je... mijn stille voorbeeld. Ja. Uh, Rob van Zomeren die had een, uh, een, een zijkmailtje gekregen, om het zo maar even te noemen. Uh, daar zijn wij ook niet geheel onbekend mee. <lacht> <lacht> en, en hij had een. Ontzettend gave repliek uh, richting een man genaamd Fred. Fred. Ja, we gaan het straks even over Fred. Helemaal leuk.